Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Het lid van de PVV, Jelle Hiemstra, is uit de partij gestapt. Hij kan zich niet langer vinden in de harde anti-islamkoers van de PVV. Hiemstra was voorzitter van de PVV-fractie. Hij had al eerder bezwaren geuit tegen de partijkoers. Vorige maand kwam Hiemstra in het nieuws toen hij door gemaskerde mannen in zijn huis in elkaar werd geslagen. Bij zijn besluit om uit de PVV te stappen speelde ook mee dat hij daarna weinig steun kreeg van de landelijke partijleiding. In Tunesië worden na verwachting vanmiddag de eerste voorlopige uitslagen bekend van de verkiezingen. Het tellen van de stemmen is nog in volle gang. Meer dan 90% van de kiesgerechtigden ging gisteren naar de stembus. Veel meer dan werd verwacht. Het waren de eerste vrije verkiezingen sinds president Ben Ali in januari werd verdreven. De revolutie in Tunesië wordt gezien als het begin van de Arabische lente. Daarna kwam onder meer in Egypte en Libië de bevolking massaal in opstand. Bij het navigatiebedrijf TomTom Tom worden banen geschrapt. Hoeveel is nog onduidelijk. Het bedrijf zegt dat het nodig is om te reorganiseren omdat de markt is veranderd. Steeds meer autofabrikanten bouwen zelf navigatiesystemen in.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 Er staan geen files, Over wordt op snelheid gecontroleerd op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Alkmaar en Heemskerk. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venlo en Knoopend-Vonderen. Tot zover de verkeersin.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 CFM Zandvoort, Henny van Petergem. En vandaag hebben we weer het programma in Zandvoortse Zaken. Ik spreek vandaag met Joyce van Ommeren.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 Ja, kijk aan. Ja, ja Dus dan is het van 7 tot 10: leren de mensen in één avond de basisbeginselen ja. van een marshmallow taart maken? En dat is, de cursus is één avond dus. Eén avond? Ja, zowel, in 3 uur tijd heb je je eigen taart die je zelf ja. hebt gemaakt van het begin af aan en die ja. gaan je niet mee naar huis.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 leuk en dan zijn ja. dus met een versierde taart uh, die naar huis. hebt gemaakt naar huis. Ja, die Wat zitten wij ja, ja ja dus dat is hartstikke leuk ja helemaal leuk en dan zijn er de basisworkshops dat is dan die basistaart maken maar ik geef ook workshops met Barbie taarten maken dus dan leer je zo'n prinsessen taart te maken ja, met zo'n Barbie poppen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 You're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 Dice en tus ojos queda llanto. te estoy conociendo ahora. Maar zei hij, je moet Het is niet meer Hay que aprender a ganar, hay que aprender a vivir, hay que aprender a olvidar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 Um, mede dat het er heel erg mooi uitziet en uh, dat, wij, dat ik wel heel betrouwbaar ben, dus de afspraken die er gemaakt worden, die worden ook nagekomen en als je een taart bestelt, dan is die er ook ja, ja. nou, goed te weten ja. dat we bij jou moeten zijn ja. Deze taart. ja, en alles is eetbaar dat is gewoon ook ja. heel erg leuk dat nou. is denk ik ook wel de kracht van uh, van Lepetica ja nou, helemaal goed, dankjewel voor het interview en heel veel succes met je samen dankjewel Didn't they always say we were the lucky ones? I guess that we were once big we were once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 We got that, we've got. Zo so is Zijn